Dan de ANWB-verkeersinformatie. De A1, Apeldoorn richting Amsterdam. Tussen Barneveld en Hoevelaak is de weg dicht door een ongeluk. Er is een omleiding ingesteld. Verkeer moet rijden via Ede, Utrecht en Hilversum. Dit was de verkeersinformatie. Dit is Radio 1. BNN. BNN. 4 -7. En welkom bij 4-7, de zondagochtendshow van BNN. Je hebt er vannacht een uurtje bij gekregen. Dus blijf lekker luisteren en ga straks gewoon ook heel lekker slapen. Het is mijn laatste uitzending. Ja, echt waar. Volgende week zit Luc weer op deze vertrouwde plek. En ik zwaai af met een uh, ja, toch wel wat uh, aangepaste uitzending. Want tussen vijf en zes draaien we jouw crack, de playlist. Aan welk nummer heb je een bijzondere herinnering? Of welk liedje krijg je al de hele dag niet uit je hoofd en blijf je maar zingen? Bel, mail of uh, zet het gewoon op Twitter. En dan draaien we natuurlijk straks jouw muziek. Maar voor het zover is gaan we het eerst over heel iets anders hebben. Want het is namelijk Halloween. Boe. Al bang? Of juist niet? Vertel me wat jouw grootste angsten zijn. Want het is natuurlijk wel een ontzettend mooi moment daarvoor... om het over jouw angsten te hebben. Zijn het spinnen? Zijn het wellicht muizen? Is het misschien de economische crisis... Of uh, ja, bijvoorbeeld uh, verslapen, daar ben ik namelijk altijd heel erg bang voor. En zeker in deze tijd, als ik dan uh, ga slapen... dat doe ik dan altijd even voordat ik hier naartoe kom... Ja, dan ben ik toch wel een beetje bang dat ik door de wekker heen slaap... en hier niet op tijd ben, maar het is allemaal geluk, want ik ben er gewoon. Maar uh, dat is ook een beetje mijn angst. En heb, jou, uh, heb jij angsten? Laat het me weten op 0800 1121 of mail 47 at bnn.nl of twitter 47. van Ben Howard. En hoe toepasselijk, want het is Halloween. En als je aan Halloween denkt... denk je meestal misschien ook wel aan een wolf. Ja, tenminste, ik dan weer een beetje. Ik moet ook altijd enorm denken aan, aan die film... Silver Bullet, uh, geloof ik. Gebaseerd op dat boek van Stephen King. Waarin die jongen dan... Uh, ja, iemand tegenkomt die in een weerwol verandert En dan schiet iemand end weer dood met zo'n zilveren kogel. En volgens mij heeft het verder helemaal niks te maken met Halloween. Maar ik werd er wel behoorlijk bang van. En nou ja, Halloween kan ook best scary zijn. Dus heb jij vannacht een eh, pompoen op je hoofd gezet? Of ben je verkleed als lijk de kroeg in gegaan? Want die zijn geloof ik wel, uh, wel voorbijgekomen op Twitter, die foto's. Het zag er niet echt heel erg lekker uit. Nou ja, een beetje bleek. Maar zo zie je de meeste al wel uit als je de kroeg ingaat. En je staat daar nog om vier uur ochtends te dansen. Dus ja, misschien was het geen... Geen vermomming, eigenlijk bedenk ik me, maar misschien was het wel gewoon zoals het was. Nou ja, hoe dan ook. Halloween is het en um, ja, als er angsten zijn bij jou, als je ergens bang voor bent, bel me dan op 0800 1121 of uh, mail 47 bnn.nl of zet het gewoon op uh, op Twitter. En dan praat ik met jou over je grootste angsten. Vannacht. En wat een nacht. Een nacht waarin je er een uurtje bij hebt gekregen. Een uurtje om langer te dansen, te slapen of gewoon leuke andere dingen te doen. En natuurlijk een nacht waarin je mij mag bellen over je grootste angsten. Want het is Halloween. Boe. Goedemorgen, Aad. Goedemorgen, <lacht> mevrouw. Ja. Welke angst heb jij? Ja. Vertel het maar. Ja, ik ben toe nog wat uit de mooie vlast de duinen. Weet je nog? ja. Ja, ik heb van een, dat moet je met een knip ook zien. Ik heb het al tegen die uh, andere dame verteld. Ja, mijn, mijn collega. Grootste angst, mijn grootste angst zijn vrouwen. Dat vind ik uh, heel bijzonder. Ja. Dus het is eigenlijk een uitdaging dat je nu met mij aan de telefoon zit. Ja. Ik, ik moest nog eventjes wel uh, de nodige... Uh, ja, moet ik het zeggen... Uh, je moest even over een drempeltje heen om die ja, telefoon op te pakken. Ja, nee. Nee, maar ik maak me gek uit natuurlijk. Maar waarom ben je bang voor vrouwen? Wat hebben vrouwen uh, wat jou angstig maakt? Nou, angst is misschien een groot woord. Je moet dat met een knip ook zien. Ja. Maar ik denk dat het meer is uh, van emoties te maken. Ja, ja. Uh, in mijn hele leven heb ik altijd verweten gekregen dat ik zo keiharder was. En ja, ik, ik toonde te weinig emoties. Mm -hmm. Want vrouwen die houden van emoties. Ja. Uh, neem maar het, het boek wat ik ook heb... Uh, van, uh, hoe heet dat nou, het Chinese boek. Uh, uh. Chinese boek, hm, ja vanop. Yang en Qing, weet ik zo ja. Vrouwen van Venus en mannen van Mars. oh die vrouwen komen van Venus, mannen komen van Mars, ja. Zo'n ja. zelfhulpboek is Zee, dat. Maar. Kijk, het is altijd het eeuwige strijd tussen mannen en vrouwen. En ja, als u dan uiteindelijk dan nog zoveel jaren dan met uitzondering dan je emoties toont, dan maak je je kwetsbaar. En dat het is niet zo maar daar wordt dan misbruik van gemaakt. Je bent dus gekwetst door een vrouw. Of door meerdere vrouwen misschien wel. Oh ja, ik heb een mooie vrouwen gehad, maar hadden we niet weten. Oh ja? Ja. ja. Maar weet, weet je wat nou het nuttig is? Ik heb mijn hele leven altijd gevoeld. Ja, misbruikt gevoeld als dekhengst. Misbruikt als dekhengst? Ja. Nou, het gaat nu en toch opeens met... een heel andere kant op? Ja, nee, maar ik ben niet vies van seks, daar gaat het niet om. Maar. Ik, ik zou zo graag willen dat mensen, maar me ook uh, uh, zeker vrouwen, mij zullen kunnen waarderen voor mijn persoonlijkheid, uh, voor degene die ik ben. Als, dus, als zijn, dat begrijp ik niet. Eigenlijk zeg je dus, vrouwen uh, die hebben heel veel plezier met me gehad... en me en, en, en eigenlijk gewoon een beetje, beetje gebruikt voor misschien wel hun eigen lusten. Ja, dat was dat weer wel het wel programma goed, ja. van mijn collega hiervoor. Maar goed, we gaan er even gewoon op door. Maar ze hebben je eigenlijk nooit gewaardeerd om de persoon die je bent... en ze hebben nooit rekening gehouden met je emoties. Zeg ik het zo een beetje goed? Nou, ik kon mijn emoties nou tonen en dat wilde ik ook niet. Dus dat was, mijn, dat was mijn fout. Ah, dus het kwam een beetje van twee kanten misschien wel. Ja, nee, dat, dat geef ik ook wel voor, voor me wat toe. Maar alleen... De laatste jaren door een bepaalde vrouwenverdiening, dan ga je emoties leren, ja, leren tonen. En dan kom je toch ja, hard op je, op, je, op je bek terecht, zou ik maar zeggen. En dat mensen er misbruik van maken. En, en dat vind ik zo, zo jammer. Wat doen die vrouwen dan met je? Op het moment dat ze dat doen, op het moment dat ze je kwetsen? Ja, dat, dat, dat gaat te ver om dat over de radio te vertellen, mevrouw. Dat, ik weet dat, dat <grijgene> een aantal vrouwen meeluisteren, dus dat wil ik niet zo openlijk zeggen. Maar ik vind het wel triest eigenlijk, want mijn is zijn goed. Ja. Gaat u? Alleen de vrouwen zien dat niet? Nou, nee, het gaat erom, als u je dan openstelt en bepaalde emoties toont, dat daar dan misbruik van gemaakt wordt. En ja. En dat vind ik jammer. Dat, dat, dat begrijp ik niet. Ater, ik hoop wel dat het tussen jou en de vrouwen wel ooit nog goed komt. <laughs> ik ben geen Ater hoor, vergis je niet. Nee, maar die Daar emoties hè. Die emoties, die doen het hem. Pardon? Die emoties, die doen het hem. Ja, dat is eeuwige strijd tussen mannen en de vrouwen. Zo is het. En denk, ja, misschien ligt het aan mij dat ik de vrouwen niet begrijp, maar andersom geloof het ook. En ik denk, niet denken mijn relaties, maar ook van andere mannen en vrouwen. Ja, en dan toch eh, vrouwen komen van Venus, mannen komen van Mars, daar is hij gewoon weer. Misschien begrijpen we elkaar gewoon wel helemaal niet, aan. De mannen en de vrouwen, dat zou natuurlijk ook nog kunnen. Als het wel zeker is, maar ik doe wat best. Zo is het. Dankjewel. Het Prettige nacht nog. Dankjewel, hè. jij ook. Bye-bye.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 Less about mothers It's all about fast cars And cussing each other Ook Lily Ellen is wel eens bang. De veer. En ben jij ook wel eens ergens bang voor? Bel me dan op 0800-1121. Twitter het, 47, of mail 47 at bnn.nl. Hallo Vera. goedemorgen. Even aangeschoven. goedemorgen. Yes. Ja, vertel het maar. Waar ben jij bang voor? Nou, op dit moment zit ik dus met, het, uh, met, met een autorijbewijs. En oh -oh. ik heb dus vandaag een datum gepland om af te rijden. En ik moet eerlijk zeggen dat ik een beetje last begin te krijgen van faalangst. Oeps. Want ik, ik wil zo graag meteen mijn rijbewijs hebben... dat ik bang ben dat ik op dat moment met zo'n strenge vieze oude rijinstructeur naast me... dat ik per ongeluk iemand afsnel op de snelweg. Je wilde één keer uh, gewoon meteen het roze papiertje. Precies. En het is ja, ik, ik, dat komt vooral omdat ik nu met het openbaar vervoer altijd zo lang onderweg ben... dat ik gewoon met de hoe veel sneller ben, en met die gedachte heb ik zoiets van: ja, ik wil het gewoon snel hebben. En toen, toen had ik vorige week ergens een rijles, en toen zat het allemaal een klein beetje tegen, en toen heb ik wat mensen afgesneden per ongeluk en verkeerd en dit en dat. Dus dan zakt de moed me misschien Oeps. weer een beetje in de schoenen. Dus... Ik hoop dat degene die straks jouw examen afneemt... nu niet zit te luisteren. Nee, maar... ik hoop het ook niet. Um, uh, Vera, ja, nou, we gaan je achternaam dus niet verklappen. <laughs> um, maar uh, ja, dan, dan wil je ook vertellen zeg maar, wanneer die datum is? Of ga je dat nog geheim houden? Nee, ik, ik, heb, uh, ik, heb, het, uh, ik heb het met Angelique van Lustenredactie erover gehad. En die zei van, ja, je moet het eigenlijk maar niet gewoon tegen iedereen gaan vertellen. Want dan krijg je op die dag zelf gaat mensen je bellen sms'en. Ja, krijg je en, ja, dat? Ja, He? Ik had dat met mijn theorie-examen. Toen was ik ook zo'n flapdol die dan twee keer gezakt was. En dat, dat ik ook steeds zei dat ik opging. Dus dat ze zeiden, en ben je geslaagd? Nee. De volgende keer oh. ben je geslaagd? Nee, nog steeds niet. En toen dacht ik de, de derde keer van, ja, drie driemaal scheepsrecht, Maar ik ga nu niet zeggen. Toen zei ik, ja, ik heb een moordpapiertje. Ja, kijk toch wel. Dat is dan toch <laughs> wel heel erg leuk. Maar dat is de, de druk kan je dan wellicht zo heel erg op jezelf opbouwen dat je dan straks misschien, um, ja, toch... Nou ja, ik ga, nee, ik ga, helemaal ga je helemaal de put nou niet in praten. Nee, wel? ben je gek, ik ga helemaal de put niet in praten. Je moet gaat het gewoon halen. Je moet het juist onbargen Je gaat je het je gewoon halen. moet het gewoon een kracht maken. Zo, zo is het, en toch? Ja, kijk, en, en als je in de winter gaat afrijden... wat, wat ik wel vermoed, want het zal ergens gaan gebeuren... Mm -hmm. de komende weken, misschien yes. binnen twee maanden wellicht... Ja, dan, dan is het winter en dan sneeuwt het misschien ook nog wel heel erg... en dan, dan mag je misschien een verkorter examen doen... of, of het gaat niet door en ze zeggen gewoon van nou, we ja, weten ja, je wel vindt, dat je het kan. Hier, je talent, hier heb je het papier ja, ja, dat is dan toch wel een mooie droom. <laughs> Ik bedoel, het kan niet helemaal, maar het is toch wel leuk om in te geloven, dat niet waar. Jij ja, gaat het gewoon halen. Klaar. Ja. Punt. Ja, we blijven positief, tuurlijk. Oké, Vera gaat in één keer op voor haar rijbewijs. Hola die. It's too late. all oh, the sooner or later it comes down to fate. I might as well be the one. Well, they showed you a statue,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 Ook Billy Joel is erbij. Only the good die young. Ik wil zo graag van jullie weten waar jullie bang voor zijn. Wat is je grootste angst? Uh, bel me op 0800-1121, mail47-at-bnn.nl. Of tweet het gewoon, ook lekker makkelijk zo gebeurt. Jullie hebben er allemaal een uurtje bij gekregen vannacht. Dus ook een uurtje langer om uh, mij te laten weten waar je bang voor bent. Een uh, mailtje van Inge is binnengekomen. En die zegt dat ze best wel last heeft van smetvrees. En tegelijkertijd ook bang is voor muizen. Nou lijkt me dat op zich niet een ja, heel verkeerde combinatie. Want als je smetvrees hebt, dan hou je meestal heel erg goed je huis schoon. En als je huis heel erg goed schoon is, krijg je ook weer geen muizen, denk ik. Maar ik kan me voorstellen dat, uh, dat Inge daar bang voor is. Muizen, ik hou er zelf ook niet zo van. Ik vind dat staartje altijd ja, ja Ik krijg een grilling als ik eraan denk. Of, of, of een rat. Oh, nee, alsjeblieft niet. Oh, nee uh, Bloed, trouwens, ben ik ook wel een beetje bang voor. Kan ik ook niet zo goed tegen. Als ik ooit uh, geprikte uh, word... Uh, tenminste, als er ooit eens bloed van mij wordt afgenomen... dan moet ik altijd wel ook even gaan liggen bij die speciale bloedbank. En dan kom ik altijd op de kinderkamer terecht. Omdat ik meestal gewoon flauw val. Ik kan er gewoon echt niet tegen. Ja, dan lig ik daar zo en dan kijk ik een beetje naar het plafond. En dan zie ik Winnie de Pooh en, en Snoopy en alles wat ze op het plafond hebben geplakt... om die kinderen zoet te houden. Maar het werkt ook wel voor mij. Want uh, sindsdien val ik niet meer flauw en gaat het stukken beter. Ben je ook ergens bang voor? Nogmaals, laat het me weten. Zither <Okay. S 2> okay. Angst blijkt toch een goede inspiratiebron voor veel uh, zangers en zangeressen. Want niet alleen Lily Allen zong Over de Veer, maar ook... Duffy is wel eens scared. En ben jij ook wel eens bang? Dan moet je me gewoon even, even bellen of tweeten of, of mailen. Het zou heel erg leuk zijn als jullie dat doen. En jullie hebben er een uurtje bij gekregen... maar jullie zijn wel oorverdovend stil. Hoe kan dat nou? Misschien zijn jullie gewoon lekker nog op stap. Of liggen jullie al lekker te ronken... denkend van dit is de kans om even bij te slapen... en een extra uurtje te pakken in het weekend. Nou ja, goed. Hè? Dat, dat is natuurlijk ook best wel lekker. Maar het is ook zo leuk als je me belt of wat dan ook. Dus, dus doen, gewoon doen en vertel me wat je angsten zijn. Het kan van alles zijn. Bijvoorbeeld uh, de dood. Ben je daar wel eens bang voor? Ik wel eens. Soms denk ik wel eens van wat? Als er uh, nou ja, straks bijvoorbeeld een truck voorbij komt rijden... en zich uh, nou ja, in, in mijn autoboord wellicht of van mijn fiets rijdt. En, en, ja, daar ben ik eigenlijk nog helemaal ni niet klaar voor. Ik denk dat niemand er ooit echt klaar voor is natuurlijk. Maar soms is het onvermijdelijk. Maar als, ik dan, uh, dan, uh, ja, als het dan zover is, dan heb ik wel eens gezegd... Uh, draai, dan, uh, draai dan dit nummer voor me. Want uh, ja, dat is hem toch wel.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 Het is nog lang niet zo ver, maar ik vind het een mooie afscheidsplaat. Good riddance, time of your life, van Green Day. Goedemorgen, Maria. Hallo. Hallo. Hallo. Uh, moet je horen, mijn grote angst, dat is echt een grote angst, dat is geen Halloween angst. Nee. Maar dat is het punt, ik ben een dagje ouder, ik ben een tijdje gepensioneerd. Um, en ik ben ontzettend bang dat ik op een ochtend wakker word en een beroerte heb gehad en hulploos ben. Oh jee. Of in elk geval, ja, dat gebeurt natuurlijk iedereen op een gegeven moment. Is het is ja. um, We worden allemaal wat ouder inderdaad, dat, ja. dat doen we niks aan. Nou, daarom. Je kunt er ineens geweest zijn, maar niet. Uh, je kunt zelfs een, een niet-reanimeerverklaring bij je hebben. Ja. Maar ze reanimeren je toch. Um, artsen zijn vaak ontzettend bang en hebben hun, hun vrome eet afgelegd... Uh, dat ze je leven zullen, zullen bewaren. Um, en vinden ze dan heel erg om iemand zijn leven te nemen. Nou, niemand meent, neemt mijn leven. Maar ik zou wel graag wat hulp willen als ik dat zou willen. Uh, mind you, ik ben er niet aan toe. Ik bedoel, dat is het punt niet. Maar Ben je er wel erg en... mee bezig? Dat het toch wel uh, je leven een beetje, een beetje ja, in beslag nou, neemt? Ik ben er erg mee bezig. Nou, ik moet je zeggen, ik ben pas op een symposium geweest... van de Vereniging voor Willigen uh, de Euthanasie. Ja. Dat ging dus over het vrijwillig levenseinde. Dat gaat eigenlijk over oude mensen voor wie het op is. Ja. ja. Hè? Nou, daar val ik niet onder. Is dus voor mij niet op. En zo oud ben ik ook niet. Maar het gaat mij erom dat, dat je gewoon ineens iets kan hebben... waardoor je hulpeloos bent. Wat zou je dan willen op het moment maar, dat dat zover is? Er waren 300 mensen die ja. daarmee bezig waren. Dat zijn er een hoop. Dat zijn er heel veel, ja. Heel veel mensen zijn daarmee bezig op mijn leeftijd. En dan denk ik, de, de wet die staat dan alleen maar... ja, je moet half op sterven liggen... of een arts moet daar gevoel voor hebben. Maar wat zou je zelf willen op het moment dat het zover is? Wat zou ik zelf willen? Ja. Uh, op het moment dat het zover is, zou ik willen dat... Uh, dat iemand gewoon bereid is om mij uh, te laten inslapen, zou ik maar zeggen. Dat is best heftig om daarover na te denken. Dat is heel heftig. Nou, ach, weet je... Ja, aan de ene kant wel. Ik bedoel... Ik ben er niet aan toe. Hè? Ik, bedoel, ik heb een leven geluisterd op de zeerhoofd, dus dat is helemaal het punt niet. Maar als je hulpeloos bent, en ik heb bijvoorbeeld geen kinderen, maar ik hoor dus precies dezelfde verhalen van mensen die wel kinderen hebben. Dus dat maakt eigenlijk niet eens zo veel uit. Je komt in een verpleeghuis met vaak slecht opgeleid en slecht uh, aangestuurd personeel, uh, zeker in de randstad, en uh, uh, dan zeggen ze dat er geen geld is voor die, voor die verpleeghuiszorg. Nou, er is natuurlijk best geld, alleen het wordt opgestreken door de directeur. Mm -hmm. um, daar worden zulke domme dingen gedaan met oude mensen. En dat, dat, ja, dat is dus het punt. Dan denk je liever maar helemaal niet meer er zijn... dan bijvoorbeeld zomerlaatste dagen slijten. Huh? Liever dan misschien helemaal er niet meer zijn... dan zomerlaatste dagen slijten. Ja, inderdaad. En ik heb nu bijvoorbeeld een, een niet reanimeerverklaring in mijn tas, ik moet die, die penning een keer aanvragen van de NVVE. Ja. Um, en dat vind ik eigenlijk best griezelig. Want ik, ik wil helemaal niet dood. Nee. Nee, dat kan ik me voorstellen. Dat willen we allemaal niet, denk ik. Nee. Nou ja, ik kan me best voorstellen dat je doof en blind wordt en je kan niet meer lopen dat je dan wel dood bent. Ja. Maar ik bedoel. Ik, maar nou, ja, onder dus... deze omstandigheden voorlopig nog niet? Nee, nee, daarom. Maar ik zeg wel, ik ga liever een jaar te vroeg dan een jaar te laat. Ja. En ik heb dat meegemaakt. De familie van mijn vader die kregen allemaal beroertes. Mijn vader heeft een jaar verland gelegen en is toen wel door uit de zie gestorven. Nou, ik moet je zeggen, die is zingend de pijp uitgegaan. <laughs> nou ja, al, al, als, we ge... toch, doen, als we het zo kunnen doen. Als we het zo kunnen doen, dan is dat toch eigenlijk ook wel een heel mooi einde. Ja, en ik heb dat geregeld voor hem. En ik heb daar nooit enige voeging over gehad. Ik bedoel, dat is gewoon goed geweest. Maar Maria, voorlopig gaan we gewoon nog lekker genieten... en eigenlijk ja, gewoon nog helemaal niet aan het einde denken. Maar ik vind het wel leuk om dit rare verhaal even te geven. Dankjewel. Dankjewel. <laughs> oké, okay. succes met je programma. Dag. Dag.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 Lana Del videogames. Ik heb een mailtje binnengekregen van... Peter. En hij schrijft: Hoi Deborah. Mijn angst is nou na om een avondje stappen. om na een avondje stappen. Zo moet ik het uitspreken. terug naar huis te moeten fietsen. Niet omdat ik het zo eng vind in het donker. maar er zijn in twee maanden al vijf fietsen van me gejat. En als ik dan wel op de fiets naar huis kan. staat er wel ergens een politiecontrole. die me beboet voor fietsen zonder licht. Want ook dat is me al twee keer gebeurd. Groet Peter. Ja, het kan natuurlijk ook een angst zijn, natuurlijk. Niet, niet dat je zozeer in het donker naar huis moet maar dat je ergens komt op de plek waar je denkt dat je je fiets hebt gezet... en dan alleen nog maar het slot ziet liggen of helemaal niks meer. Ja, ja dat is toch wel heel treurig. Dan wil je naar huis en dan kan je niet naar huis... En omdat een of andere onverlaat je vervoermiddel heeft, uh, heeft meegenomen en gejat. Dat is niet leuk. Heb jij ook angsten of ben je ergens bang voor? Um, het kan van alles zijn. Het, het kunnen spinnen zijn, het kunnen muizen zijn, maar het kan, ook, het kan ook bloed zijn. Het kan de economische crisis zijn. Het kan de angst zijn om iemand te verliezen... Uh, om jezelf misschien te verliezen, wie weet, ik weet het niet. Het, het, het kan, het kan wel echt alles zijn. Bel me dan op 0800 1121 of tweet 47 of uh, mail 47 at bnn.nl. Tijd niet voor coaching.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 That I Used To Know van Cotier. Goedemorgen, Tineke. Ja, goedemorgen. Waar ben jij bang voor? Um, stel dat ik uh, hersenbeschadiging krijg... en onverhoopt naar een verpleegtehuis zou moeten... Ja? dan is mijn grootste angst dat je daar... de hele tijd de muziek van de jeugd moet horen. Oh jee. Ja, dat klinkt natuurlijk heel raar... En dat is best eens een keer een liedje aardig, zoals ik net heb gehoord. Mm -hmm. Maar het is mijn favoriet niet. Mijn nee. favoriet is concert, gebouw, orkest ja. en dergelijke. Gewoon klassieke muziek. Maar zouden dus ze in een verzorgingshuis echt, echt van die jeugdige muziek ik draaien? Ik heb een schoonzusje gehad en die zat in een mooi verpleegtehuis. Ja. Goed, alles prima. Maar de hele dag was ze gedwongen dit soort muziek aan te horen. Wat apart. En ik vroeg aan haar toen ik op bezoek was... wil je dit horen? Nee. Hm. Uh, knikte ze, want ze kon heel weinig meer zeggen. Ja. Uh, zal ik heel... Toen ben ik naar de radio gegaan. Ik heb Hilversum 4 opgezet. De concertzender, ja. ja. Wil je dit? Vind je dit mooi? Ja. Wil je dit horen? Ja, en ik zit vlak nog direct daarna bij haar. Komt er een meisje uit de gang aangelopen, zet onmiddellijk weer die rockmuziek op. Ja, sorry dat ik het zo noem. Nee, helemaal niet. Dat is ieder zijn smaak natuurlijk. Ja, dat is ieder zijn smaak. Maar dat er die meisjes die zijn er voor de patiënten. En de patiënten zijn er niet voor de meisjes. Dus ze draaien de muziek eigenlijk meer voor het personeel dan voor de ja. mensen die in het huis zitten? ja. Ja, en zo heb ik het eigenlijk nog nooit bekeken. Het is me ook nog nooit opgevallen. Ik, niet dat ik heel regelmatig in verzorgingshuizen kom, maar als ik er dan ben... dan hoor ik toch meestal wel altijd de muziek die de mensen willen, maar... Oh ja, nou ja, dit, dit is mijn ervaring. En nog een ervaring. Ik heb in, weet ik hoeveel, ziekenhuizen gelezen in het land. Uh, klassieke muziek is niet op de radiozender te vinden. Ja, maar we hebben 15 zenders en, heel, en Radio 4 zit er ook bij. Maar dat is geen klassieke zender, het is allemaal dezelfde lege muziek. Ja, dus dat is eigenlijk de grootste angst, dat, dat je straks dat na, ik, naar zo'n huis nou, moet? Ja, dit laatste is geen angst ja. natuurlijk, maar van dat nou, andere wel. Het kan, kan best wel angst inboezemen, ja, toch? Ik ben uh, heel erg voorstander van euthanasie, hoor, van uh, een vrijwillige levensbeëindiging. Ja, maar dat zal niet alleen de muziek zijn dan, hoop ik. Uh, nee, niet alleen om de muziek, maar wel. Om, ja, nee, nee. Ik ben iemand die waardig wil sterven. Ja. Gewoon met kinderen om me heen. En uh, het is uit, het is over. En ik heb mijn leven gehad. Geen verzorgingshuis met zulke rare nee, muziek? Nee, helemaal niet. Nou... Dat, uh, ja, ik kan niet zeggen we gaan ervoor zorgen, want dat kan ik nee, natuurlijk, he, uiteraard. Maar het is, het is bij deze gehoord en, en laten we hopen dat het in ieder geval zo wordt... dat ze ook inderdaad in die verzorgingshuizen waar mensen toch zitten... voor een, voor een ja, fijne verzorging ja, en misschien wel voor laatste ja, dagen... Ja, wat, wat dat ze draaien is, wat, wat u wil. Ja. ja. Uh, ja. Uh, we kunnen we je dan misschien toch wel een be-, beetje blij maken met onze muziek nog verder deze nacht? Uh, nou, nee. Nee, hè? Nee, ik durf het bijna niet te vragen, maar <saties> ik wist eigenlijk het antwoord al. Ja, ja, zo eerlijk moet je dan ook zijn. Toch, ja, to, toch bedankt voor het bellen. En we gaan ons best doen er toch nog ja, een leuke show van te maken... Die, die iedereen een beetje kan behagen. Ook al is het met, met iets anders dan klassieke muziek. Ja, ja, ja. Bedankt, Tineke. Ja hoor, een goede uitzending verder. Bedankt. Dag.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 Don't wanna And the truth in your lies When everything feels like the movies Yeah, you bleed just to know van de Goo Dolls. We hebben het deze uitzending over angsten en waarvoor jij bang bent. Goedemorgen Bert. Hey, goedemorgen. Jij bent bang om overvallen te worden? Ja, klopt, precies. Dat vind ik apart. Ja, ja is, dat vind ik wel apart, zeker. Want dat ja. gebeurt niet heel veel mensen, dat ze overvallen worden. Nee, je, nee het, is meer, het is meer de verhalen die je hoort. En uh, als je vanavond zelfs bewegen stoppen, dan uh, alleen naar huis gaat ben je bang met om overvallen te worden. Maar niet in die van ik zeg, dan, uh, ben er voortdurend mee bezig. Ben je vanavond ook alleen naar huis gegaan? Ja. Oh-oh. <laughs> en hoe loop je dan over straat of fiets je over straat? Uh, nou, vooral bij Wien. zonder extreme mensen zijn. Oh. Tot... Ja, maar ja, dat vind ik dan ook wel weer lastig, want dan is het Halloween... en dan lopen er toch allemaal mensen wellicht verkleed op straat... en dan weet je nooit wie je goede bedoelingen heeft en wie niet. Oeps. Als je dan opeens iemand met een mes ziet, dan weet je niet of het een neppert is... of een echte. Of dat iemand naar je toe komt met een pistool en zeg je geld of je leven... en jij zo, ja, dat is leuk geweest nu wel. ik Ja, het is toch echt bijzonder, pistool, nee O, ja, nee, dit zijn wel moeilijke avonden en moeilijke weekenden. Ja, Inderdaad ja, precies. Ja. Maar, maar je zegt: ik ben er niet al, altijd mee bezig, maar, maar ja, wel, wel vaak? Of, of denk je er vaak toch wel aan? Uh, denk, denk ik denk het nou toch af en toe wel eens aan. Niet tegen niet, niet, niet, je gans vaak, maar wel af en toe wel eens. Ja. Zijn er mensen in je omgeving die het wel eens is overkomen? Nou, in zoveel mensen zijn zelf overkomen. ik bedoel, uh, mijn toenmalige vriendin heeft mij ook een keer vastgebonden voor de gein, al zoveel veel meer gezien over vastbinden. Ja? En uh, zei van, uh, yo, als je als je, als je, als je de handen op wordt, dan kan je zo onder je heupen door, dan uh, kan je zo pbc, je polsen zijn dan zo los. Oh jee. Nou zei ze, nou, dat, nou, dat wil ik wel voorzien, dus uh, zijn we vastgebonden en, uh, nou Bert uh, dacht verder, ik ga er de stap in, een uurtje weg, dus huh? ik zat te zeggen, maar laat eens pak ik het eens daar zo. Oh, en Bert kwam nooit meer los? Nou, toen gelukkig <laughs> we mee. Daar zat Bert. Alboel hoe lang, ja. Ja. En toen we ik terug, was in, de, in de, de grootste gein. Dan lag je op boeren natuurlijk. Maar ja, natuurlijk. Maar op dat, dat lok... moment ben je, ben je hartstikke bang, man. Ja, toch. <laughs> Van, uh, nou, wat nou voel je dan machtloos als je dan uh, ja. opvallen wordt? Als je vies van uh, wat ik van dekker hoorde van ja, dan ben je even de regie over je eigen leven kwijt. Oh jee, ja en nee dat, ben, wil, dat wil niemand natuurlijk nee, wat dat precies. betreft. En ik ben in sommige dingen al best wel een controle Ik weet dus eens van nou, toen moesten we hoor ik heel berg van, van die mensen, die van nou. Ik kan me iets, ja natuurlijk heel heel dicht iets uh, bij voorstellen. Nou ja, Bert, we hebben, we hebben hem genoteerd als, als angst. Hij stond nog niet op de lijst, maar bij deze hij gaat hij erop. En hij is, hij is wel heel erg bijzonder hoor, moet ik zeggen. Tot ziens zeker, zeker. Dankjewel. Tot ziens. En ik hoor de muziek. Ja, dank je. Doei. Ik hoor, doeg. Ik hoor de eindtune. Wij worden overvallen door de eindtune. Um, het volgende uur, Crack de playlist. En een heel bijzondere, want we draaien jouw favoriete nummers. Welk nummer heb je al de hele dag in je hoofd? Of aan welk nummer heb je bijzondere herinneringen? Laat het me dan weten. 4 at of tweet het, of bel op 0800-1121. En dan draaien we jouw platen. Het is ook een beetje jouw nacht, gewoon. En mijn laatste. Dus kom op. Laat me weten welk nummer jij wil horen.